7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man van een dak gevallen. Dat was in de buurt van de Dam, waar eerder een uitslaande brand woedde in de zogenoemde tabakspanden. Die brand is zo goed als geblust. Mogelijk heeft de man de brand gesticht. De politie hield een arrestatieteam gereed om hem op te pakken. Vanuit een hoogwerker probeerde een hulpverlener de mannen van te weerhouden dat hij naar beneden sprong. Olie- en gasbedrijven moeten hun afgedankte Noordzee-platforms niet opruimen, maar ze gebruiken om windenergie mee op te slaan. Onderzoeksinstituut TNO ziet dat als een duurzame oplossing voor de platforms die de komende jaren overbodig worden doordat de velden leeg raken. De eigenaren van de platforms zijn verplicht de installaties op te ruimen, maar dat kost tientallen miljoenen euro per stuk. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. De rechtspopulistische partij Alternatieve Vuur Deutschland heeft tijdens een partijcongres een presidentskandidaat naar voren geschoven. Medeoprichter Albert Glazer is beschikbaar als opvolger van president Gauk. Die besluit deze zomer of hij voor een tweede termijn gaat. Op de bijeenkomst van de rechtspopulistische partij kwamen vandaag ruim 2000 mensen af. Het congres begon een uur later dan gepland doordat tegenstanders van de partij buiten grote onrust veroorzaakten. Daarbij werden 400 activisten opgepakt. In Baghdad hebben de autoriteiten de noodtoestand afgekondigd. De politie is slaagsgeraakt met de Sjiitische betogers die het parlementsgebouw eerder hadden bestormd. De aanhangers van geestelijk leider Moqtada al-Sadr braken vanmiddag door de afzetting van de groene zone in Bagdad. Dat is het streng beveiligde gebied in de Iraakse hoofdstad waar overheidsgebouwen en ambassades zitten. De aanhangers van Sadr eisen hervormingen. Het weer. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Het koelt af tot een graad of twee. Morgen vrij zonnig, het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 26ste jaargang aflevering 18 van 29 april 2016. En je kan het eigenlijk wel een beetje nog de day after noemen. <laughs> Kings Kingsday, dagje rust gehad. En uh, nou, uh, mogen we er weer zijn. en Ik ben hier alleen uh, gelukkig, Team uh, is er weer gezellig bij. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, voor jou is nog goedemorgen. Hè? Ja, ik ben net wakker. Uh, ja, ja, keurig. Hey, zoals jullie waarschijnlijk, althans, ik hoor het zelf aan mijn stem. Uh, heb ik het best wel zwaar gehad uh, daarna. Maar uh, dat mag de pret niet drukken. Hey, vandaag hebben we 10 stijgers in de lijst staan in de top 40 uh, van Europa. We hebben 13 zittenblijvers, uh, 15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Jess Glynn is uit de lijst met Take Me Home na 23 weken. En uh, Tim zal er wel blij mee zijn. Cousseau met droomscenario's na 8 weken ook uit de lijst verdwenen. Eindelijk. Ja, daar was ik al bang voor. Wat een reclame. Ja, nee, echt niet. We hebben toch acht weken ingestaan en dat ja. voor onze zuidenwurder vind ik het toch uh, best netjes. Hey, uh, Jess Glynn is wel weer terug in de lijst gekomen, dan met een andere single. En Pink staat erin. Ja, Pink weer. Ja, leeft ze nog. Ja, ze leeft echt nog. Hey, uh, de snelste stijger van vandaag is uh, Willy William met Ego. 10 plaatsen gestegen. En Coldplay, Adventure of a Lifetime. Dit is de snelste daler. Met maar liefst 18 plaatsen naar beneden. Hij hey, zo direct rond de klok van uh, half vier, uh, gok ik uh, dat uh, Tim een uh, F1 update heeft. Hij staat helemaal klaar voor jullie. Kijk, topper. Uurtje later uh, gaan we de Nederlandse top 40 even vogelvlucht behandelen. Maar eerst gaan we gewoon beginnen met de top 40 van Europa hier op uh, jouw CFM. En dan doen we met eerst uh, te luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer 3: Тверд! In the nummer page. 1. Yeah. De Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week stond uh, 21 Pilots uh, met Stressed Out op nummer 3. DNC, ik keek bij de Ozen op nummer 2 en nummer 1 was G-Easy met me, myself en I. En wij beginnen deze week met de nummer 40 die ondertussen 12 weken in de lijst had 1 plaatsen gedaald is deze week. Dit is Zane met Pillars Hawk. Knaam!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 to your body And it flows right through your blood We can tell each other, see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 It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum da dum da dum da dum da da da da dum da dum dum da da dum dum De nummer 39 van deze week met Simons, met Catch and Release. En daarvoor hoorde je de hekkensluiter, Zen Malik met de Pillow Talk. We zijn uh, aangekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. Zijn dame uit het uh, Groot-Brittannië, uit het Verenigd Koninkrijk. En als je er gewoon hoort praten, je verstaat er echt geen ene fuck van. Want ze heeft zo'n accent. Maar goed, dat maakt niet uit. Jess Glyn heb ik het over. Ze is uh, net met uh, Take Me Home na 23 weken uit de lijst verdwenen. Maar met deze plaat, uh, die in het voorjaar uh, van dit jaar... haar uh, nieuwe single van haar uh, debuutalbum is geworden... Uh, staat ze weer in de lijst. Uh, ik kan hoop over haar gaan uh, vertellen. Maar het uh, mooiste is eigenlijk dat ze alles op eigen kracht heeft gedaan. Ze is begonnen met de covertje van uh, een artiestenplaats op YouTube. En zodoende is ze steeds verder en verder uh, nou, door hard werken bekend geworden. En niet met een uh, talent of een X Vector of een voice, zoals de meeste tegenwoordig bekend aan het worden zijn. Maar gewoon keurig, netjes, op eigen kracht. Jess Glyn, dus met 1 got apart to go. Nieuw binnengekomen deze week op een hele mooie 38e plaats. Altyazı M.K. me one more time Blijven zitten op een hele mooie 36e plaats. Dit is Jalsa met Gabrielle Richardson met 100 miles. Hey, tijd voor de laatste nieuwe binnenkomen, Die vinden we op een 33e plaats. Welke tussen 36 en 33 zitten, dat hoor je zo direct natuurlijk. En op 33 vinden we Alicia Beth Moore, zoals ze in het echt heet. En ze speelde op school al in haar eerste bandje Middleground. Maar dat succes stopt als ze geen succes hebben in een talentenjacht. Nou, als 14-jarige besluiten ze solo te gaan en uh, optreden in verschillende clubs in Philadelphia. Nou, op dat moment neemt ze ook haar uh, artiestenaam Pink aan, die ze ontleent aan de naam van Mr. Pink uit de film Reservoir Dogs. Nou, als Pink 16 jaar is, vormt ze het Group groepje Choice. De band krijgt een platencontract bij Laface Records en werkt aan een album dat overigens nooit wordt uitgebracht. Wel leveren ze in 1996 een track voor de soundtrack van de film Kazam. Twee jaar later stop Joyce, maar blijft Pink wel verbonden aan het platenlabel. In februari 2000 verschijnt haar eerste single, There You Go, dat in Nederland de top 10 weet te bereiken. En twee maanden later is ook haar debuutalbum Can't Take Me Home een feit. Na nog hetzelfde jaar wordt ze door de Billboard onderscheiden met een award als beste nieuwkomer. In 2001 staat ze samen met Christina Aguilera, Maya en Lil' Kim... op de tweede plaats van de Nederlands Top 40 met, de, je kent hem allemaal wel... Lady Marmalade, dat ze samen maakten voor de soundtrack bij de film Moulin Rouge. Die track werd opgevolgd door Get The Party Started... dat in 2002 opnieuw een nummer 2 wist te bereiken. Nou, het was de eerste single van haar tweede album, Misunderstood... Nou, in de jaren daarna leverde de zangeres met de Try This, I'm the Dead, Van House opnieuw succesvolle albums allemaal uit. En in 2012 verschijnt het album The Truth About Love. Daarvan komt ook op dat moment de 27ste top 40 hit Just Give Me a Reason. Nou, de zangeres weet begin 2013 haar eerste nummer 1 hit te scoren... met die samenwerking met Nate Ruiz... Nou, daarna weet ook True Love nog uit te groeien tot een bescheiden hitje. En in 2015 maakten zangeressen de, het thema voor de talkshow van Ellen DeGeneres... Today's the Day. En een jaar later maakte ze met Just Like Fire... het thema voor de Disney-film Alice Through the Looking Glass... Nou, dat wordt haar uh, 18e alarmschrijf bij de collega's van 5-3 achtervallen. En met de, die single komt ze nu ook weer na lang te zijn weggeweest in de Europese top 40 terecht. Op een hele mooie 33e plaats. Het is Pink met Just Like Fire. I know that I'm running out of time. I want it all. Mm -hmm. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all.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 Just one day, watch this man's colorful charade that no one can- Ja, in de negende week zijn ze weer één plaatsje gestegen. Nog één plaatsje omhoog en dan uh, hebben ze hun hoogste positie uh, ooit uh, wederom bereikt. 31 uh, zijn ze nog een keer aan uh, toegekomen. Hey, ik heb een kleine resume voor je voordat we naar uh, onze PIT-reporter... Oh nee, Formule 1-reporter. Uh, ja, wat zullen we hem noemen? Voordat we naar Tim gaan. <laughs> uh, op 40 uh, vonden we van deze week Zane met Pillars Op 39 met Simons met Catch and Release. Op 38 nieuw binnengekomen Jess Glynn met... 1 Got Far To Go. Op 37 dan Coldplay Adventure of a Lifetime. En dat is meteen de snelste dalen, want die is 18 plaatsen gedaald. Op nummer 36 Jal staan met Gabriella Richardson met 100 Miles. En op 35 Rihara's uh, Rehab samen met Ciara met Get Up. 34 Geweteront we blijft zitten. En zoals de 35 en 36 staat de Chainsmokers met Roses. En nieuw binnengekomen op 33 is Pink Just Like Fire. Op 32 dan Imani met Don't Be en Op 31 de Chainsmokers featuring Daya met Don't Let Me Down. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. We lijken nu de nummer 30 voor je draaien die zijn handen van Fleur Get is it met seks. boy last week trying to run again. No, take a deep breath and blow Get loose, get right Get a grip rock me all night De nationale dag van de dans is dit wel een lekker plaatje om te luisteren. En ik hoop dan ook uh, dat je hebt uh, lekker meegedanst Floris met zich op de nummer 30 van uh, deze week. En helemaal uh, Gerard Piri. Jammer dan een beetje dansen, een beetje met die heupjes. Kom op, je kan het. Ja, je begint up. Ja, nee, gaat goed zo. Ja, de internationale dag van de dansen. We zien echt overal iedere keer weer wat voor. Maar ja, weet je, het hoort erbij. De dag van de aarde heb ik alweer voorbij zien komen. 8 mei is geloof ik weer uh, moederdag en ga zo maar door. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen over naar studio 4000. 4000. 4000, ja, 4000. Wat goed? Ja, ver weg hoor. Zijn aan het uitbreiden, wist je dat niet? Nee, dat heb ik een beetje gemist, denk ik. Ja, na nou, bij deze. Je zit nu in Studio voor 4000. Ja, ik heb volgens mij wel meer gemist de afgelopen dagen. Ja, ik ben ook wat kwijt. Maar daar hebben het weer een Hoe was King's Day, King's Night? Ja, fantastisch. Weet je het nog allemaal? Ja, ja, ja Ik heb oh, okay. de hele dag gewerkt, dus, uh... Ja, King's Day, maar King's Night niet. Nee, maar toen heb ik een beetje ingehouden, want ik moest op donderdag werken. Ah <laughs> oh, ja, vooruit. Je was er wel vroeg bij, uh, Koningsdag. Ja, ja, elf uur werd, uh, werd er keihard ja. opgebouwd. Uh, het hm. zag er strak uit, toch? Je bent het alweer... zag er perfect uit. Ik heb... Uh, ja, het was mijn volhoud uh, uh, die dag uh, voor mijn uh, televisie-debuut. Oh ja. Ah, nou, debuut niet, maar uh, mijn televisie uh -huh. Het was, uh, ja, daar lagen allemaal spullen. Dus ik heb alles uh, stap voor stap uh, gevolgd uh, bij jullie in het uh, horeca-etablissement... in het fijne knaapje op de Haltestraat 231... waarvan we met z'n vieren de naam niet noemen. Café 4? Ja, okay. <laughs> dat zeg ik, waarvan we met z'n vieren de naam niet noemen. <laughs> ja, we zijn met z'n tweeën nog, heerlijk. Hey Tim, uh, ja, de, de, Rusland, Sochi. Ja, het is natuurlijk uh, na alle ook weer tijd voor een echte Formule 1-update. Ja. En dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Rusland. Het gloednieuwe Sochi International Street Circuit... waar Hamilton vorig jaar won voor Vettel en de verrassende Sergio Perez in de Force India. Waar Sainz in de trainingen mega klapper meemaakte... en vervolgens in de race zijn remmerij in de vlammen zette. Waar Grosjean zo hard crashte in de lange linkse doordraaier dat zijn stoel afbrak. En waar Max Verstappen na een lekke band bij de start een beetje uitzichtloos op een tiende plaats eindigde. Um, ja, zoals ik vorige week zei, er zijn best wel wat nieuwtjes uh, geweest de afgelopen twee weken. Um, en die gaan we even kort uh, doornemen. Ik zet de jingle nog wel een keer aan opnieuw. Hoor, oh ja, dat is goed, dat is goed. We hebben het gegeven. Uh, daar, daarvoor, uh, dus eerst even de nieuwtjes en dan, dan, ik dan gaan we even naar de... Koffie pakken en even een sigaretje roken ja, en even dat. naar de toilet en dan zie ik je zo. Hoor. Je hebt alle tijd. <laughs> Voordat we naar de VT's gaan, dus eerst wat nieuwtjes. Uh, het eerste wat na de race in China van twee weken geleden naar voren kwam... was dat Mercedes-baas Toto Wolf een heel statement heeft afgegeven... waarin hij aangeeft dat hij het niet nodig vindt dat er voor in 2017 hele nieuwe auto's aan de start komen te staan. Uh, terwijl eigenlijk alle, ja, een beetje Formule 1-fans en alle rijders iets hebben van... het is allemaal niet spectaculair genoeg en er moet een hoop gebeuren... rondom uh, het geluid en, en de snelheid van de auto's. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de snelste rondetijden op de circuits... die nu allemaal gereden worden, zijn eigenlijk allemaal uit 2004, 2005, sommige uit 2006. Ja, nou, dat waren allemaal nog de V10's en de V8's, waar toen echt hard mee gereden werd. En sindsdien wordt er dus nooit meer een ronderecord verbroken. Uh, ja, eigenlijk, het is de koningsklasse der autosport. Dus je zou kunnen zeggen, laten we allemaal het lekker sneller maken... En dan blijft het ook spectaculair. Het moet allemaal zo snel mogelijk in die Formule 1, toch ja, lijkt mij. Dus ik vond het een beetje een raar bericht. Uh, het is ook vrij logisch dat je vindt dat je uh, de auto's hetzelfde kunt houden. Want ja, Mercedes is ver uit het snelste. Dus ze hebben iets van, uh, ja, dikke P, zoals we dat dan zeggen. Dan laten we hetzelfde houden en dan blijven wij de beste. Dus ja, hier zijn de laatste woorden nog lang niet over gesproken. Een belangrijk onderdeel voor de wijzigingen die voor 2017 gepland staan... zijn de nieuwe banden die Pirelli aan het ontwikkelen is... Uh, Pirelli moet ervoor gaan zorgen dat uh, er vooral bredere banden gaan komen... waardoor de auto's meer grip ontwikkelen en dus ook een flink harder zullen gaan. Uh, hiermee wil de FIA dus ervoor gaan zorgen dat de F1 weer spectaculairder wordt... en dat de entertainmentwaarde van het hele circus stijgt. Wat mij betreft een goede zaak, dat er eindelijk meer publiek uh, naar de rijders... Uh, dat er eindelijk naar de publiek en de rijders geluisterd gaat worden... en dat dus die entertainmentwaarde omhoog gaat. En Pirelli krijgt zelfs bij hoge uitzondering extra testdagen... om de nieuwe bandjes goed te testen. Dus er lijkt eindelijk uh, ja, echt schot in de zaak te zitten bij, uh, bij de FIA. Ja. Dan uh, nieuws uit de groep der motorfabrikanten. Uh, Men heeft naar buiten gebracht verdere kostenbesparing te willen gaan doorvoeren. Uh, uiteindelijk moet dit gaan betekenen dat er minder motoren per coureur beschikbaar gaan komen vanaf 2018... Uh, ja, wat mij betreft een iets minder positief iets voor de competitiviteit. Uh, het zorgt er wel voor dat er meer partijen aan de Formule 1 mee kunnen gaan doen... wat de competitiviteit weer verbetert. Dus misschien dat we weer wat grotere velden gaan, gaan krijgen vanaf 2018. Uh, tevens horen we dat er hard wordt gewerkt om het motorgeluid te verbeteren... voor volgend jaar al, voor 2017. Het is dit seizoen al een heel stuk harder uh, ten opzichte van 2015. Maar voor 2017 moet het dus echt nog een stuk beter gaan worden. en uh, ja, Ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, hoe dat volgend jaar zich gaat ontwikkelen. Um, ik weet niet of jij nog kan herinneren, Maurice, in de jaren 80. Dat, dat die Formule 1-auto's, die hadden 1400 pk op, op achterbanden... die bijna een meter breed waren, bij wijze van spreken. Ik uh, ken de oude beelden, uh, die ken ik ja, maar ik was en, er niet bewust bij hoor. Ik nou ja, ben in 85 pas geboren. Dus, ik, uh. ik, ik was nog vloeibaar in die tijd, maar ja. ik was wel, uh, ja, als ik de beelden daarvan terugzie... Dan, uh, dat was natuurlijk echt fantastisch, een spektakel. En uh, als je daar één foutje mee maakte, dan ging je onherroepelijk tevoren. Dus ja, bredere bandjes, wat mij betreft, super positief. Moet echt het spektakel gaan verhogen. Um, dan buiten het nieuwtje dat Alfa Romeo na een aantal succesjaren in diezelfde jaren tachtig erover nadenkt weer terug te keren in de koningsklasse der autosport. Hey! Was het meest opzienbarende nieuws van deze week toch wel dat Red Bull tijdens de eerste vrije training dit weekend met een zogenoemd Aero Screen Test. Dit is een alternatief voor de Halo Cockpit, die door iedereen meteen werd uitgekost uh, nadat Ferrari dat. Uh, ja, het leek een beetje op een soort teenslipper die, die op, op zijn kop over de rijder heen werd geplaatst. Um, het screen is een iets ander concept. Um, maar moet er wel net als de helo voor gaan zorgen dat de hoofden van de coureurs... die eigenlijk als enige nog echt onbeschermd zijn behalve dan de helm... Um, dat die ook goed geschermd gaan worden. En dit is natuurlijk allemaal nog steeds nasleep van het vreselijke en uiteindelijk ook fatale ongeluk van Jules Bianchi op Suzuka. Die ja, uh, in regenomstandigheden onder dubbelgeel van de baan afschoot. en uh, onder een, uh, een werktruk terecht kwam. en daarbij zijn hoofd dusdanig stoten dat hij dat niet overleefde. En zo'n airscreen of een halo, uh, welke vorm het dan ook gaat worden. moet ervoor gaan zorgen dat dat nooit meer gaat gebeuren. Ik stem voor. Ik stem ook voor, uh, maar wel op een manier dat iedereen er tevreden mee is. Ja. Goed, dan even naar de vrije trainingen. Tijdens deze eerste vrije training waar we het dus net over hadden... was het wederom Rosberg die het snelste was. Hij pakte tot nu toe al veel afstand op Lewis Hamilton dit seizoen... en probeert die voorsprong dit weekend natuurlijk uit te breiden. Hamilton volgde op 17e op de Supersofts... en het waren de Ferraris die volgden op 3 en 4. Opmerkelijk dus het debuut van het AeroScreen... De, die alleen tijdens een paar installation labs werd gebruikt door Daniel Ricciardo. Um, verder dus heel weinig nieuws daarover of dat iets met tijden te maken had. Dat hebben ze ook helemaal niet getest. Het was puur om te kijken of het voor de rijder hinderlijk is... met, met de, de airflow letterlijk die om het hoofd heen gaat. Um, daar gaan we absoluut nog meer over horen. En uiteindelijk was het de 15e plaats voor Max... op een dikke halve seconde achter teamgenootje Sainz. Het is eigenlijk voor het eerste seizoen dat, uh, dat Max flink achter Sainz zat... Um, tijdens VT2 was het Hamilton die de snelste tijd uh, vanmorgen... op de Supersofts-banden neerzette. Uh, Vettel was het die P2 klokte en Rosberg op P3. En Verstappen was het die op P12 eindigde en nu een halve tiende achter Sainz... en zat er dus een stukje beter bij dan VT1. Dan vroegmorgen van VT2 en om twee uur Nederlandse tijd... de kwalificatie, morgen zaterdag 30 april dus. En vervolgens hebben wij de race op zondag 1 mei twee uur Nederlandse tijd. Nou, dat is tenminste weer een schappelijke tijd... Ja, ja voor mij is het iets minder schappelijk, want ik moet gewoon werken zondag. Ja, dus dan ik, kun je uh... toch op je werk kijken. Je werkt met auto's. Ja, ja, ja. nee, nee, dat, uh, ja. ja begin ga, een half uurtje tijd. de pauze, maar... Heb je in die Tesla niet van die mooie uh, TFT-schermpjes waar je het op kan zien? Dan ga je gewoon in zo'n Tesla zitten. Ja, dat is eventueel nog een optie, maar ik vrees <laughs> dat als mijn manager erachter komt... Dat, ik dan dat dat de laatste keer Tesla was voor... Uh... Meneer Tim Koemans. Nodig je, Tesla, die, je manager ook gewoon uit in die auto. Heb ik ook een keer geprobeerd. Het werd niet, werd niet geaccepteerd. Helaas. Wat flauw nou van hem. Ja. Bij, bij deze manager van Tesla. Van uh, Tim, kom op. Niet zo flauw. Nee, nee, Laat om de Formule 1 kijken. Want nee, hoor, dat wordt nodig gewoon, volgende week. Het is gewoon een commerciële functie. De, de man doet zijn best en het doet het goed. Dus wat dat betreft uh, geen enkele uh, nadeel. Uh, nee, maar misschien wel leuk als je gewoon uh, de, de Formule 1 mag kijken in die auto. Ja. ja. Het zou inderdaad heel leuk zijn. Maar ik denk ook dat er uh, komen ook constant mensen bij zitten in die auto. In die showroom. en dan toch uh, gezellig. Ja. Ja, ik, er, er zit een vol, Ik denk dat het ook een beetje... Kijken. Kijk, laten we heel eerlijk zijn, Tesla is geen, uh, geen merk waarbij... Het zijn wel supersnelle auto's, maar het betekent niet dat ze meteen uh, iets met de raceport te maken hebben. Nou ja, toch wel, want het zijn elektrische auto's. En je hebt toch ook die uh, elektrische Formule 1... Uh, de Formule I. Ja, de de Formule klopt. I ja. Ja, wist je trouwens dat Robin Freins daarin uh, best wel goed uh, aan het sturen is tegenwoordig? Nee, nee, eigenlijk niet, want ik volg hem niet echt. Ik, zo, ik zie het heel af en toe voorbij komen op uh, Ziggo Sport, maar meer uh, niet eigenlijk. Ik heb trouwens nog één leuk nieuwtje. Oh. Ik was, ik was gisteren bij mijn grote vriend David. Uh, aan Stots van Autosportinfo.com uh, op het circuit. Mm -hmm. En die... het uh, op knop met mijn kasselaar? <laughs> die, uh, die zat mij even bij te praten over uh, de voortgang van supertalent. Richard Verschoor. En Richard Verschoor is een jongen die inmiddels uh, bij de KTF rijdt, bij het knap Talent First programma. Mm -hmm. En die was bij Max Verstappen op bezoek uh, gisteren in, uh, in Rusland. En Richard Verschoor heeft, als we even kijken, als we hem vergelijken met Max Verstappen qua leeftijd. Richard is nu 14, sorry, 15. Um, heeft al meer bij elkaar gereden dan Max toen hij 15 was. He? Hij is uh, wereldkampioen, Europees kampioen, uh, Nederlands kampioen... drievoudig, weet ik het, kampioen in de, in de outdoor karting. En heeft uh, afgelopen weekend zijn allereerste race op uitnodiging... bij de Fuller Renault 2.0 gereden. En hij reed direct pole position en won de eerste race. En werd derde in de tweede race. <laughs> dus die zien we over een jaar of twee uh, misschien wel uh, ook in de Koninklijke Ja, als we treed. het, als we het heel, uh, ja, heel, heel feitelijk naast elkaar leggen. Is hij dus nu al beter dan Max toen was. Dus dat. Uh, dat jongens, hou hem in de gaten. De naam ja. Richard Verschoor. Het is echt een super talent. Nou, we gaan hem opschrijven en we gaan hem volgen. Tim, dankjewel. Graag gedaan. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 29. Major Laser is dit. met... Light it up. I'm gonna a gonna be a like a gonna yeah, like like a posta, baby. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa met Maurice Mulder. I think it's so cute. And I think it's so sweet. I'll oh, you let your friends encourage you to try and talk to me.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 Boy ain't giving up. Lick your lips and swing your hips, girl. van deze week, 30, met Keeping Your Head Up. En zo meteen het laatste nummer van dit uur. Het is bijna vier uur, dat betekent... dat de tijd is voor het nieuws natuurlijk. Maar niet voordat ik jou wat nieuws ga vertellen. Want er is weer voldoende te vertellen over de artiesten. Want bijvoorbeeld Last Frequencies. Na het succes van de wereldhits Are You With Me en Reality... kondigde de jonge Belg aan dat zijn debuutalbum uitgebracht zal worden... bij Amada Music. De eerste single van dit debuutalbum heet Beautiful Life... en zal op 3 juni uitgebracht worden. Tevens is een nummer, op, is een nummer te horen op de officiële aftermovie van Tomorrowland Brazil... Nou, hij zegt: uh, Ik kan niet wachten om de wereld te laten zien en horen waar ik sinds Are You With Me en Reality aan gewerkt heb. Ik kan nog steeds niet helemaal bevatten hoe snel alles is gegaan. Maar ik weet zeker dat de nieuwe samenwerking tussen Madame Music, mijn team en ikzelf tot heel veel te gekke dingen gaat leiden voor Beautiful Life en mijn debuutalbum, al dus Last Frequencies. Nou, zou hij het succes van zijn debuutsingle uh, Are You With Me... en de opvolg Reality kunnen evenaren met Beautiful Life? Nou, als aan, uh, Michael Piran, CEO van Normaal Music, ligt wel... Hij zegt uh, Beautiful Life is de perfecte single. Kelvin nou, Calvin Harris dan. Calvin Harris is nerveus voor Rihanna. Kelvin Harris en Rihanna kwamen dit jaar opnieuw samen uh, voor een nieuwe track. Hun laatste succes was in 2011 met We Found Love. De don't stop the music uh, uh, zangeres... Uh, zong het nummer maanden geleden in. Harris gaf toe uh, veel veranderingen te hebben gemaakt in het nummer. En was daardoor erg nerveus wat Rihanna ervan zou vinden. Nou, nee, het nummer uh, debuteerde, uh, debuteerde op het uh, Coachella Festival eerder in april. Nou, dit is waanzinnig, was het commentaar van Rihanna volgens Calvin Harris. Het nummer uh, This is the Way uh, came for ging vrijdagochtend in première op BBC Radio 1 en is nu overal verkrijgbaar.